En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de plannen van president Sarkozy... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar... Verspreid over het land waren er zo'n 230 demonstraties. De grootste was in Parijs. Volgens de autoriteiten deden er zo'n 900.000 mensen aan mee. De vakbonden schatten het aantal deelnemers op 2,9 miljoen. De vorige twee demonstraties vonden plaats op doordeweekse weekse dagen. Bij het laatste protest gingen bijna een miljoen mensen de straat op. Het CDA-congres heeft gisteren na een emotioneel verlopen bijeenkomst... ingestemd met plannen voor een kabinet met de VVD, met gedoogsten van de PVV. Ruim twee derde van de 4000 CDA-leden steunde de motie van het partijbestuur. Dinsdag moet de CDA-fractie de knoop doorhakken. Dan moet ook blijken of de Kamerleden Kopjan en Ferrier... hun verzet tegen de plannen hebben opgegeven. Beoogd premier Rutte heeft aangekondigd dat zijn kabinet zich niet arrogant zal opstellen... Hij zal voor meerderheden in de Kamer niet alleen de steun zoeken van de PVV... maar ook die van de PVDA, D66, GroenLinks en andere partijen. CDA en VVD krijgen in het kabinet allebei zes ministers. Rutte hoopt dat het kabinet voor de herfstvakantie op het bordes staat. In Maastricht heeft choreograaf Christina de Châtel de Gouden Zwaan gekregen. Ze ontving de dansprijs tijdens het gala van de Nederlandse dans... Volgens de vereniging van Schouwburgdirecteuren is de bijdrage van de Chateau aan de moderne dans van onschatbare waarde. Ze heeft het danslandschap volgens de jury op veel fronten verrijkt. De Gouden Zwaan wordt incidenteel uitgereikt en is een speciale prijs voor een danser of choreograaf die een belangwekkende prestatie heeft geleverd. Dan nog het weer. Eerst nog regen in het noordoosten en in het oosten in het zuidwesten opklaringen. Overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 19 tot 23 graden.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 River running free You know how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 There's no getting off. So Sometimes I, I just don't know. Mm. Every time I.